Ouders in Den Haag krijgen na de geboorte van hun kind een brief... met de uitleg over de regeling. Als het kind elf maanden is, volgt een tweede brief... waarin een geadviseerd wordt om alvast een school uit te zoeken. En als het kind één wordt, kunnen ze hun kind daadwerkelijk aanmelden. Of een kind uiteindelijk wordt toegelaten, is aan de scholen. In Landgraaf is een man van 51 aangehouden voor de dood van zijn vriendin. Hij meldde zich vanochtend bij de politie... met de mededeling dat hij haar om het leven had gebracht...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 Waarschijnlijk is hij door de beoogde coalitiepartner Lega Nord onder druk gezet om daarvan af te zien. Alfano is nu de premierskandidaat. De Taiwanese smartphonefabrikant HTC heeft in de afgelopen drie maanden fors lagere resultaten geboekt. Het bedrijf heeft te weinig succesvolle nieuwe toestellen op de markt gebracht. De winst van HTC daalde met ruim 90 procent tot 26 miljoen euro. En de omzet zakte met ruim 40 procent tot 1,6 miljard euro. HTC verloor wereldwijd marktaandeel aan Apple en Samsung... die met nieuwe populaire iPhone en Galaxy modellen kwamen.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 Dan het weer, bewolkt en hier en daar wat motregen. Het is een graad of 9. Morgen opnieuw grijs met een beetje motregen. En ook dan wordt het ongeveer 9 graden. We hebben verkeersinformatie met een korte file. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutte. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Ja, als u s'avonds in het bos wandelt en u hoort dit geluid, dan zijn er twee mogelijkheden. U hoort een jager of u hoort een stroper die met een illegaal schot een hert of een zwijn omlegt. Stroperij is de afgelopen jaren flink toegenomen. Hoe komt dat? We vragen dat zo meteen aan jacht Jan Otter van de gemeente Ede. En kunt u eigenlijk aan de schot horen of het pluis is of niet? Of is dat niet hoorbaar? Nou, vaak wel. Niet zozeer aan het schot natuurlijk. Maar wij weten welke jagers waar en wanneer in het veld zitten. Dus als daar een ander schot klinkt, dan weten we mensen dat het boel is. Ja, en dat hoort u dat ook wel eens in Ede en omstreken? Ja, dat gebeurt wel. Ja. Gaat u dan ja. op de fiets erheen? We gaan daar op de fiets, maar we zoeken wel een positie in het veld met de auto om uh, te, Moet kijken even te kijken kunnen, wat er gebeurt. Ja, ja. Ja. Ja. Goed. Ook een welkom aan de politiek-historicus van D66-huizen Ewoud Kleij en SGP-kamerlid Roelof Bischop. D66 zit op het vinkentouw. om het principe van scheiding tussen kerk en staat tot in alle uithoeken te handhaven, wat D66 betreft mogen de SGP eh, dat zien wel als een zielige vorm van christenpesten. Zometeen een debat daarover. Reacties of vragen, die zijn welkom via Twitter. Gebruik dan de hashtag #DIDD of via de website ditstedag.nu. Hey Wout Kleij, u bent uh, politiek historicus en oprichter van de afdeling Levensbeschouwing binnen D66. Bent u zelf geloofd dat u uh, binnen D66 iets met Levensbeschouwing bent begonnen? Uh, ja, in zekere zin wel. Ik uh, ga nu naar de Rimmelstrandse Broederschap. Uh, ja, Eén keer de maand heb je daar kerk in Zwolle, dus... Uh... Die zin. En ja, bij GroenLinks heb je uh, ook zo'n soort themaafdeling. Dat is de linkerwang. En ik dacht, nou ja, bij D60 hebben we dat nog niet. Dus dat ga ik oprichten. Ja, en is daar belangstelling voor? Uh, ja, ja, is, uh, ja, we lopen nu ongeveer zo bijna twee jaar. En uh, ja, we hebben zo'n man of dertig, schat ik ongeveer. En uh, ja, uit verschillende kanten. Dus je hebt uh, christelijke mensen, een paar moslims en ook gewoon veel uh, ja, niet-gelovige mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in uh, ja, het thema Kerk en Staat. Oké. Okay. Uw partij zit aardig op het vinkertouw, zeiden we net al... Hè, om de scheiding tussen kerk en staat te handhaven. In het laatste Kamerdebat van 2012... diende uw partij een motie in om de zondagswet af te schaffen. En afgelopen week diende uw fractie een motie in... om de kerken de toegang te ontzeggen... tot de gemeentelijke basisadministratie. Waarom dat laatste? Uh, nou, omdat uh, kerken dankzij die... Uh... Ja, gegevens zeg maar, kunnen ze gewoon kijken als mensen verhuizen. Uh, dat ze dan uh, die soms ook geen zin hebben om weer uh, terug naar een kerk te gaan. Dan kunnen de kerken dan zien uh, waar die mensen naartoe zijn gegaan. En dan kunnen ze ze eigenlijk controleren. Want de, geme de, de kerkelijke gemeente krijgt dan bericht van de burgerlijke gemeente: uh, Thijs van der Brink is verhuisd, is in uh, Gouda komen wonen en uh, hij hoort bij uw kerk. En dan kunnen ze met die gegevens in de hand een keer bij mij langskomen. Dat is de gedachte? Uh, ja, dat is inderdaad uh, de gedachte. En ze kunt het in ieder geval zien... Uh, naar aanleiding van een soort stipje... dat dan achter uh, je gegevens staat uh, bij de gemeente. En dat is dan uh, wat ze dan noemen de SILA-stip. En... Nou, aan de, aan, ja, een beetje een technisch ja, verhaal. Ja. Maar in ieder geval, uh, naar aanleiding daarvan, kunnen ze dan. Uh, dan weten in ieder geval de kerk van. Oh ja, die is dan van ons. En dan kunnen ze dan een bezoekje brengen. En met name rooms-katholieken die dan hun lidmaatschap hebben opgezegd. Ja, die hebben er de hele tijd zware problemen mee. Want hele... als je lidmaatschap opgezegd hebt, sta je nog wel in die administratie? Uh, nou, bij katholieken is het opzeggen moeilijk. En als ze de hele tijd weer bezocht worden, dan. Ja, die worden daar een beetje horendol van. Dat heb ik ook van verschillende mailtjes van mensen ook begrepen. En, en daarom vindt en, u het uh, een goede zaak dat dit wordt beëindigd? Uh, ja, vooral voor de katholieken, maar ook voor anderen is het gewoon. Ja, het het gaat gewoon tegen de privacy in, dus uh, dat is ja. gewoon een belangrijk punt. past in een lijstje aan christelijke waarden... die de afgelopen tijd ter discussie werden gesteld. We verzamelden er een paar koopzondagen en weigerantenaren Vrijelijk je opvattingen kunnen uiten, ook als je misschien niet in een God gelooft. Maar we vinden ook dat iemand die wat anders wil doen op zondag... ook voor één uur dat gewoon moet kunnen doen. Het allerbelangrijkste is dat uh, de hele adoptiewetgeving makkelijker wordt gemaakt. Homo's moeten overal getrouwd kunnen worden. VVD, SP en D66 willen een initiatiefwet indienen... om het verbod op godsdienstlastering op te heffen. Waarom mag je een klok niet leiden... Om uh, kwart over zeven en wel om half acht. Op het moment dat ik het nu hoor, ga ik me eraan ergeren... omdat ik vind dat het nu op een wijze gebeurt die het provoceert. Ja, we hebben een aantal uh, rijp en groen bij elkaar geveegd. Om even simpel te zeggen, Roelof Bisschop, Kamerlid van de SGP... Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank U, u heeft vorige week de term christenpesten in de mond genomen. Waar ja. ging dat precies over? Nou, de aanleiding was uh, inderdaad die motie die door D66 is ingediend. Uh, niet zozeer de zondagswet, dat is wel een motie die ingediend was, maar de motie waar, we het, uh, waar het zojuist over ging. Die, die gemeentelijke administratie. Uh, ja, waarbij uh, kerken die tegen betaling uh, diensten afnemen van de gemeentelijke basisadministratie om hun eigen uh, ledenadministratie up-to-date te houden. Uh, uh, waarbij mensen die dat niet willen zich gewoon kunnen laten registreren van ik wil daar geen. Uh, ik wil niet dat ik mijn kerk daar gebruik van maak. Uh, dat die uh, geblokkeerd worden. Kijk, notarissen maken daar gebruik van, uh, woningbouwverenigingen maken daar gebruik van, van diezelfde gemeentelijke basisadministratie, van diezelfde gemeentelijke basisadministratie, van diezelfde gemeentelijke basisvoorziening. Uh, waterschappen maken daar gebruik van. Er zijn diverse maatschappelijke instanties die daar gebruik van dat maken. Dat kan het Tegen betaling. Je kan gewoon zeggen, ik betaal daarvoor en dan heb Precies. je daar mag je uh, het, daarbij. Is, zeg maar de, de gouden database voor persoonsregistratie... is natuurlijk die gemeentelijke basisadministratie. Om nu je maatschappelijke taken goed te kunnen verrichten, waterschap. Uh, maar ook uh, notarissen en uh, uh, woningbouwverenigingen en, en noem dat soort organisaties maar op. Uh, heb je een dergelijke betrouwbare database heb je gewoon nodig. Ja. Kerken maken er ook gebruik van, tegenbetaling. Uh, voor zover tenminste leden zelf niet aangeven dat er geen gebruik van gemaakt mag worden. En ja, toen zeiden van jongens, waar, waar, waar is D66 nu mee bezig? Dit is toch iets, uh, dit is een hele basale voorziening. Deze voorziening hebben kerken nodig om hun maatschappelijke uh, uh, taken in de samenleving om die in te, uh, te kunnen verrichten. En dan ga je als uh, politieke partij uitspreken dat het uh, kerken moeilijker gemaakt moet ja. worden. U zegt dat is christenpesten. Dat is christenpesten. Eén wat klein, waar is D66 mee bezig? Hoorde ik net langskomen van mijn bischop. Uh, ja, om gewoon de scheiding tussen kerk en staat in Nederland, die nou, bijna klaar is, maar nog niet helemaal, om dat gewoon, uh, ja, gewoon uh, af te ronden. En uh, daar is nu de mogelijkheid voor. En dit is een van die uh, dingen, zeg maar. Met name omdat het bij deze GBA gaat om. Uh, Gemeentelijke de, basisadministratie is dat, ja. exact. Inderdaad. Ja. De, de, de privacy. Uh, ja, dat je gewoon. Als je, ja, je kan gewoon uh, je, veel mensen weten ook niet dat ze in zo'n bestand staan. Maar je, je kan aangeven dat die gegevens niet doorgegeven mogen worden, hoorde ik net van meneer Hoekstra-Bischop. Ja, uh, ja, dat hoor ik nu ook, uh, in ieder geval voor het eerst. Maar in ieder geval, uh, ja, dat, dat is misschien inderdaad zo dat het een oplossing kunnen zijn. Maar het is eigenlijk hoort het gewoon het is, uh, helemaal niet daar uh, de, ja, dat je mensen eigenlijk toestemming zou moeten vragen van ja, wil ik überhaupt dat dat soort gegevens in die uh, gemeentelijke basisadministratie staan. U zei net, meneer Klein, van de, de scheiding tussen kerk en staat, die moet nou maar eens worden. Heeft u dan een lijstje met dingen die nog geregeld moeten worden als D66? Oh, dat lijkt me duidelijk, dat, dat lijstje is er gewoon. Ja? Je hoort nu meneer Bisschop hoor, niet meneer Klein. Ik ben ook wel benieuwd wat daar dan op staat op dat lijstje. Want, uh, nou, we hebben niet zo'n lijstje of zo. Bovendien uh, ik spreek even uh, niet namens de D66-fractie, maar uh, ja, even namens mezelf en misschien een klein beetje namens die themawerkgroep, maar je hebt natuurlijk uh, ja, een, een aantal dingen, zoals uh, ja, de wat nu een beetje ja, gelukkig dat er waarschijnlijk, uh, ja, dat waarschijnlijk nu dan eindelijk uh, stopt. zeg maar daarmee, Dat ja. is de ambtenaar die uh, vanwege gewetensbezwaren weigert om homo's te trouwen? Uh, ja, inderdaad. En daarnaast heb je natuurlijk uh, dat er bij wetten in Nederland nog steeds staat bij de gratie gods. Uh, natuurlijk iets wat gewoon uit de tijd is. En ook een beetje moeilijk past bij de gedachte dat de staat neutraal is. En... Uh, ja, is nu zijn op... lijstje wel. Ja, afweken. Nee, uh, ja. Staat er nog ja, dingen op, meneer Bierschop, die u uh, oh, ja, ja, Die staan er ook op, alleen die ga ik natuurlijk niet noemen. Want, uh, <laughs> we ik ga niet verder ja. op ideeën brengen nee, natuurlijk. Nee. Nee, maar wat zit er achter, volgens ja. u? Nou, je ziet gewoon dat D66 een, uh, bezig is met een seculier programma hè? Uh, Kijk, D66 is uh, met uh, haar... Um, uitgangspunt van pragmatisme, vaak heel vaag geweest. Uh, wat je nu ziet gebeuren, is dat in, uh, vanuit D66... Uh, een, een uh, duidelijker um, levensbeschouwelijke uh, uitgangspunt wordt gekozen. Het secularisme. Maar dat is hun vrije keuze. Er zit een dat regering is, die daar veel ruimte verbiedt op. Mens, zeker. De politiek is het politieke die is gewoon heel slim. Dat is hun vrije keuze En uh, dat geeft ook wel een stuk duidelijkheid. Maar tegelijkertijd zie je dan ook dat vanuit die ideologie heel sterk wordt ingezet op uh, het uh, zorgen dat de uh, uh, scheiding tussen kerkenstaat gerealiseerd wordt. En daarmee wordt de werkelijkheid wel eens uit het oog verloren. Kijk, uh, natuurlijk kunnen we zeggen... ja, uh, kerken horen geen gebruik te maken van, uh, van uh, de gemeentelijke basisadministratie. Maar laten we even niet vergeten... kerken vervullen natuurlijk een ongelooflijk belangrijke maatschappelijke functie. Rotterdam, de gemeente Rotterdam heeft berekend... Wat, uh, de, wat door geloofsgemeenschappen aan maatschappelijke diensten... op jaarbasis wordt geleverd. Ja, meneer klei, waarom... 120 mag, wa miljoen. Oké, okay, u heeft een concreet bedrijf. Uh, ja, oh, wat leuk. Ja. Ik had me niet op zo'n goede manier voorbereid, natuurlijk. Maar wat, ja, wat u zegt, kijk, dat een kerk een waardevol kunnen zijn... voor een samenleving, dat wordt door D60 ook niet ontkend. Nou, wellicht uh, kent u dat voorbeeld wel dat uh, in uh, zo'n boek... van professor James Kennedy, uh, hoogleraar aan de... Uh, Universiteit van Amsterdam uh, die heeft toen een boek geschreven over de ja, betekenis van kerken voor samenleving. En dat boek is aangeboden aan niemand minder dan Alexander Pechtold. Want die ziet het belang uh, van kerken en andere religieuze uh, geloofsgemeenschappen voor de samenleving ook in. Maar dit gaat over iets anders, namelijk de scheiding tussen kerk en staat. Nee, maar mag ik even onderbreken dan? Natuurlijk. Waarom blokkeert dan, uh, waarom wil dan D66, terwijl ze dit erkent... Het juist die kerken die bezig zijn om hun maatschappelijke programma's uit te voeren ten behoeve van de, de samenleving als geheel. Waarom wil dan D66 die kerken moeilijker maken om hun eigen adressenbestand? Uh, up-to-date te houden, zodat ze des te beter hun maatschappelijke taken kunnen vervullen. Meneer uh, Omdat het ingaat tegen nou, ja, onze opvattingen over privacy. Dus dat maar de het... woonvereniging mag het wel, hoorden we net. Precies. Ja, ik, ik denk ook, uh, en daar is nu ook een interne discussie over... Uh, binnen D66 via de uh, GB-mail, hoe dat ook heet. Uh, in geval, of BV-mail, ja, ik was even de naam kwijt, maar in ieder geval van, nou ja, wat, wat, uh, het is gewoon sowieso niet plezierig... dat bepaalde organisaties natuurlijk in je privacy lopen te... Uh, ja, uh, te rotzooien. Ja, rotzooien, ja. U zegt, ik vind dat niemand meer gebruik mag maken... van die gemeentelijke basisadministratie, behalve de gemeente zelf. Uh, maar dat stond niet in die motie. Nee, nou, dat, dat is inderdaad uh, ook, ook juist. Nee, die discussie loopt in ieder geval nog. Maar kijk, het lastige van kerken is... Uh, ja, dan heb je, ben je zeg maar verhuisd... en dan zit je er eigenlijk veel mensen... met name dus Rooms-Katholieken zitten dus niet echt op te wachten. Uh, ja, zeker als ze dus dan eigenlijk niet meer van die lid wilden zijn... dat ze dus dan uh, weer uh, ja, uh, benaderd worden. Dat is gewoon uh, ja, zeer onplezierig. Meneer bisschop? Ik noem dat echt het paard achter de wagenspannen. Uh, het spijt me zeer. Kijk, um, wat er gebeurt is dat de gemeentelijke basisadministratie up-to-date is. Kerken kopen daar diensten van in, ja. zodat zij uh, hun uh, administratie ook up-to-date kunnen houden. Vervolgens zijn er mensen die inderdaad ooit ingeschreven zijn in die kerk, maar daar afstand van hebben genomen. Uh, dat is hun goed recht. Um, maar verzuimen zich te laten registreren als zijnde niet langer uh, uh, dienstgebruik oh ja. uh, uh, uh, willen maken. Van... U zegt, mensen kunnen het zelf aangeven als ze kunnen die middelen vallen. Die doen dat krijgen. niet. Ja. En maar... dan vervolgens worden de kerken verweten dat zij hun oh ja. taken nakomen. Maar nog even over die bredere agenda van D66. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, ik denk dat het uh, een illusie is om te denken dat er een staat neutraal is. Kijk, uh, iedereen, wie je ook bent, uh, persoonlijk, of politieke groepering, of partij... Je handelt altijd vanuit een levensbeschouwing. En het krachtige van D66 vind ik, dat vind, daarin vind ik ze te prijzen... dat ze nu hun levensbeschouwelijke grondslag heel expliciet hebben gemaakt. Ze noemen dat ook hè, het secularisme... Nou, dan weet je waar je aan toe bent. Maar vervolgens moet je dan kijken, wat houdt het secularisme in? En nou, zouden we het heel kort willen doen, in drie zinnen? Nou, dat betekent dat alle uh, verwijzingen naar, uh, naar uh, bovennatuurlijke uh, openbaring... die moeten uit het oh ja, publieke Maar dat is neutraal en de, de staat hoort neutraal te zijn, vinden ze bij D66. Ja, maar wat is neutraliteit? Je zegt dat is niet neutraal. Dat is niet neutraal. Dat is een levensbeschouwelijk uitgangspunt. Uh, ja, kijk, absolute neutraliteit dat is natuurlijk een uh, beetje filosofische discussie, maar dat bestaat natuurlijk niet. Maar ja. kijk, uw partij die heeft uh, nou, nu drie zetels in de Tweede Kamer, dus uh, 2% van de Nederlandse bevolking stemt SGP. Dat zou natuurlijk een beetje raar zijn dat juist die opvattingen dan uh, voor iedereen zouden moeten gelden. Dat is gewoon echt iets van het uh, verleden. En, maar ja, dat is niet wat ik zeg, hè? Uh, nee, maar kijk, uh, kijk, absolute neutraliteit bestaat niet. Daar ben ik het met u eens. Maar dat betekent niet dat uh, we daarom maar een aantal uh, christelijke dingen van het verleden... omdat Nederland vroeger wat christelijker was nog steeds in ons staatsbestel moeten hebben. Dat is gewoon uh, een beetje de omgekeerde wereld. Want... En waar eindigt uw lijstje dan? Wilt u ook de zevendaagse week... Veranderen, dat is een bijbels gegeven. Uh, ja, ik ken niet en wilt dus... u ook uh, de christelijke feestdagen afschaffen? En dan kom ik toch weer op het lijstje uh, uh, waarmee nou, ik... U, u, u zit nu toch de... uw geheime lijstje <hijen> te noemen. <hijen> ja, ja. Ja, ja. Laatstel, nou, ik ik, ik, weet, ik weet, heb ik, geen geheime lijstje, ik kan wel verzinnen wat zij hebben. Nou, dat is heel knap. Dan mag je dat nog een keertje gaan doen voor een kolom of zo. Nee, maar het is, het is in ieder geval niet zo... U zegt uh, het, is de... nee, het is geen christenpesten, wij willen gewoon een neutrale het is sowieso, staat. Ja, u denkt een beetje te veel in een complot, is mijn indruk. Ja, dat nee, nee, ik, nee, ook ik wel. neem afstand van de term complot. Nee, nee, het is nee niet ik het laatste woord. Uh, ja, nee, dus, dus ik zou gewoon uh, daar gewoon wat uh, rustiger mee omgaan. Kijk, natuurlijk, tu uh, uh, wat ik in uh, mijn artikel in Trouw had geschreven... is bijvoorbeeld, stel als we opeens uh, islamitische dingen in onze grondwet zouden krijgen... bijvoorbeeld dat onze grondwet uh, afhankelijk uh, zou zijn van de sharia... Zou je ook tegen zijn. Zijn we daar natuurlijk ook okay. tegen. met shout to the top. Stropers, die staan steeds vaker hun slag in de Nederlandse bossen. Afgelopen jaar sneuvelden er opnieuw meer herten en zwijnen... door illegaal jachtgeweren. Jachtopziener Jan Otter van de gemeente Ede. U bent daar dus niet blij mee en u hoort ze ook wel eens. En kunt u ja. er wel eens eentje op hete daad betrappen? Ja. Gebeurt ook wel. Ja? Alleen, uh, ja, je ziet toch wel dat het, uh, zeker in mijn omgeving op de Veluwe... maar eigenlijk is het landelijk dat het uh, lastiger wordt om stropers te betrappen. Dat heeft dan met name te maken met het aantal collega's... Wat nog operationeel is. Ja. Je ziet dus dat er minder toezicht is. Ja. Wat, wat treft u aan in de natuur als u door de natuur gaat? Wat, wat ziet u dan als er, als er mensen illegaal bezig zijn geweest? Nou, gelukkig zie ik hoofdzakelijk nog hele mooie dingen in de natuur. Dat wil ik wel even benadrukken. Ja. En, uh, maar je, ziet, uh, ja, je hoort schoten, je treft uh, slachtoffers aan. Hè? Want men neemt niet, vaak niet het hele dier mee. Maar soms een deel van het dier heeft meegenomen. Welk, de, welk, deel, deel, welk deel nemen ze dan mee? Uh, nou, sowieso uh, de, de eetbare delen. Hè, dus de ingewanden worden vaak achtergelaten. Ter plekke? Wordt dat al... Wat, wat soms ter plekken gedaan. Okay. Soms wat het in één keer. Hangt een beetje van de situatie af. Maar als men bijvoorbeeld ergens slecht met een auto kan komen... en ver met het dier moet slepen... dan zie je dus dat men wel uh, de keuze maakt om het dier eventueel in... Uh, nou ja, in ieder geval te ontwijden noemen we dat, ingewanden eruit. Mm -hmm. We hebben ook situaties meegemaakt dat alleen het, het, de kop en het gewei uh, meegenomen werd. Hè? Dus het echt, uh, ging om echt om, om de trofee, zeg trofee. maar. Ja. ja, want waar gaat het die stropers om? Zijn het allemaal arme mensen die uh, nodig moeten eten... en dan een konijn gaan halen, of is het iets anders? Nee, nou, er zal best hier en daar in Nederland nog, zal nog een uh, gezin zijn... wat misschien uh, met de kerst op die manier nog een konijn <lacht> verschalkt... omdat het uh, voor de rest bij de poelier te duur is. Maar over het algemeen is het een stuk uh, spanning. Ja. Uh, het, is, het is de kick, zou je kunnen zeggen, van... van uh, uh, uiteindelijk, als je met stropers praat, zie je ook wel dat daar vaak een stuk passie in zit. Die ik bijvoorbeeld bij jagers ook wel terugzie. Hè. Dat ja, is maar je zou, maar je zou kan dan toch ook een jachtvergunning aanvragen en, en gewoon legaal dat gaan doen? Dat kan. Alleen dat is in Nederland niet echt makkelijk. Hè. Je moet uh, nogal, wat, aan nogal wat eisen voldoen. Jachtrecht is een schaars goed in Nederland. We een klein land en uh, wat, uh, je kunt daar niet zoveel. Dus dat is al moeilijk. Uh, en misschien voor een aantal mensen is dan juist die, die, die kick, die Weet spanning ook weer weg. Dat ja, het ja. ja. 3800 incidenten waren er het afgelopen jaar. Dat lijkt dus toe te nemen. Is daar een verklaring voor? Ja, de verklaring zit hem uh, toch wel in, in de afname van het toezicht. Als je op pad bent, nou, neem jezelf als voorbeeld. Je gaat zondagmiddag wandelen met je hondje en je hondje loopt los... en je komt er een vriendelijke boswachter tegen. En die zegt, wilt u uw hond even aanleiden? En hij vertelt nog netjes waarom. U doet de hond aan de lijn als je vervolgens... Anders wordt hij neergeschoten door stropen. Uh, wie, wie weet kan ook nog nee, natuurlijk... je houdt de dingen door elkaar thuis. Maar, maar je, je komt mas... er niet meer tegen, die boswachter. Nee, maar, uh, je, nou, dat is eigenlijk het verhaal. Hè. Als je na, na een week diezelfde boswachter die tegenkomt... en die knikt vriendelijk naar u... dan, dan denk je, van nou, wordt hij goed opgelet. Maar als je vervolgens die boswachter een half jaar niet meer ziet... dan is de neiging om dat hondje los te laten lopen... is alweer heel snel uh, is groter. Nou, ze werken het ook met nachtelijk toezicht. Als er s'nachts geen toezicht is... Uh, stropers merken dat. Ze horen het nu natuurlijk ook en met al deze... Ja, dus u vertelt de laatste het gewoon. Nou, daarom gaat het bij ons ook zo goed, want we hebben nog steeds nachtelijk toezicht bij ons. Okay. Hoe <laughs> je in, in, in Ede en omgeving oppassen. De, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurzicht... en de Belangenvereniging van onder andere de Boswachters, die luidt een noodklok. Heeft dat te maken met dat u te weinig mensen hebt, dat u te weinig geld hebt... dat de opleiding niet goed is? Wat het is het punt? voor een deel zit het toch wel in, in de, opleiding. de opleidingen. Opleidingen zijn uh, verzwaard. Uh, we hebben dat trouwens vanuit de Vereniging Natuurtoezicht ook altijd een... Uh, we er altijd blij, zijn we daar altijd blij mee geweest. We vinden ook dat uh, mensen goed opgeleid moeten zijn voor hun vak... Zeker als het gaat om uh, buiten gewoon opsporingsambtenaar. Want dat zijn, uh, dat zijn deze jachtopzichters en boswachters. Dus dat is aan de ene kant goed. En aan de andere kant zie je dat dat vrij theoretisch is geworden. Uh, de opleiding. En bovendien ook behoorlijk duur. En uh, kijk, een, een, een, nou ja, ik noem maar even voorbeeld de gemeente Ede. Wij, wij, uh, nou, wij begroten dat wel en dat komt allemaal weer goed. Alhoewel daar de broekriem natuurlijk ook stevig ja, aan gehaald moet worden. Maar je kunt je voorstellen dat een particuliere landgoedeigenaar... of een wildbeheer eenheid... Uh, jaar geconfronteerd wordt met... Nou, ongeveer 2000 euro aan opleidingskosten. Ja, en dan ga je wel eens nadenken van, willen we dit nog? Vooral nog omdat je ook een deel van uh, de maatschappelijke taak vervult. Hm. En je schrijft een stroper op je eigen terrein. Daar ben je blij mee, omdat op dat moment niet in jouw terrein gestroopt wordt. Maar je vervult eigenlijk ook een soort politietaak, zou je bijna ja. kunnen zeggen. En ten behoeve van de maatschappij. Ja. En als je als werkgever daar uh, veel geld neer moet, uh, voor neer moet tellen... Ja, dan ga je gewoon een sommetje maken. Ja, ja wij doen het eigenlijk met. Dus niet dat meer. wordt dan op U zei ook het is te theoretisch. Wat bedoelt u daarmee? Dat die, dat die boswachters alleen maar dingen uit boeken moeten leren en niet meer door het bos. We ja, zitten voor een groot deel, we hebben heel veel gestuurd op die opleiding, we trachten om het praktisch te houden. Maar ja, om, om, om wij willen heel graag toe naar het feit dat die boswachter in het veld gewoon weet wat hij moet doen. Dus uh, opsporen en aanhouden van de verdachte. Maar het hele proces daarna, wat eigenlijk uh, die jachtopzichter ieder jaar weer moet uh, leren en vervolgens uh, moet je er ook nog weer een toets over afleggen. Ja, dat... ja proces daarna, hè, wat nou de rol van de rechtercommissaris is, noemen we dat soort zaken. Oh, dat moet hij ook allemaal weten. is goed om te weten, ja. maar of je dat nou ieder jaar uh, moet herhalen... of om de vijf jaar moet herhalen en ook moet toetsen, ja, daar hebben we onze vraagtekens ja. bij. En je ziet dat bij de politie, zie je eigenlijk dat een diende komt van, de, van school af. Wordt natuurlijk wel bijgeschoold, maar als je dat vergelijkt met, uh, met dit soort mensen... dan is die scholing wel een beetje overdreven. Ja, wat is de oplossing dan? Uh, korte, scho korte scholen, heel praktijkgericht. En zorgen dat het vervolgtraject, dus de, de jachtopzichten, die grijpt iemand in het veld... dat vervolgens het vervolgtraject, om die man uiteindelijk voor de rechter te brengen... dat dat weggezet wordt bij een aantal specialisten. He, ik noem maar even de agent op straat, die grijpt een winkeldief. En die brengt ze naar binnen toe. En vervolgens zit daar een regisseur of wie dan ook, om die zaak voor de rest af te handelen. En eventueel ook een verder onderzoek ja, te Ja, want ontbreekt het aan expertise over dit soort natuurvergrijpen? Uh, met name in dat tweede aspect, wat ik net noemde. He. Dus het hmm. vervolg, stel je voor, je grijpt een stroper... Dan wil je eigenlijk een onderzoek doen in de woning, van wat heeft je man allemaal in zijn diepjeskist liggen. Ja. Ja. Nou, dat soort, aspecten, <laughs> dat soort aspecten, die moeten ook gebeuren, maar die hoef je natuurlijk niet bij die boa in het veld weg te zetten. Nee, want is het eigenlijk heel erg als er gestroopt wordt? Het kan heel erg zijn. Hè? Je kunt je voorstellen op de Veluwe moeten honderden, soms wel duizend of meer zwijnen worden geschoten. Ja, als het graad gebeurt, dan dus heb je het uit, ja. die, die paar stroopers helpen ons alleen maar, alleen maar mee, zou je bijna kunnen zeggen. Maar als je hier niet een halt toeroept, dan zie je, en die voorbeelden hebben we ook in Nederland, dan zie je dat een behoorlijke mooie wildstand eh, eigenlijk gewoon om zeep geholpen kan worden. En er zit ook een stukje. Eh, Dieren lijden op het moment dat ze natuurlijk ziek geschoten worden, noemen we dat. En je ziet dat stropers vaak stiekem moeten werken, niet de juiste materialen hebben, met lichter kaliber wapens schieten, zodat de knal niet zo hard is. Hmm. Dat dus zijn allemaal aspecten die maken dat een dier. Soms niet dodelijk uh, geraakt wordt. En, uh, dus als je een zachte knal hoort in het bos, dan is het een stroper. En hoor je een harde knal, dan is het een jager. Nou, dat klopt inderdaad. Kunt u wel een beetje begrijpen waarom mensen dat leuk vinden, dat stropen? Ja, ja? dat kan ik wel begrijpen. Ja? Want het zit natuurlijk, die passie zit natuurlijk ook in uh, boswachters, jachtopzichters, jagers. Je bent met de natuur bezig. Je ziet daar uh, dat daar. Uh, nou ja, misschien wel soms een overpopulatie is waar je in wilt grijpen. Dus ergens zit er natuurlijk iets, uh, iets van passie in die mensen. Ik zie ook, jammer genoeg, en dat is ook niet van de laatste tijd altijd zo geweest... er zit ook een hele behoorlijke categorie, er zit een behoorlijk ja, criminele inslag in. Hoor. Ja. En er worden ook dieren geschoten, er worden bijvoorbeeld weddenschappen afgesloten. Met hoeveel dieren men terugkomt, dus er zit, zit vaak een hele poel omheen. Nou, dat heeft niks meer met de passie te maken die een, uh, die een stroper uit. Zo, nou ja, het goede hout heeft, maar het klinkt wel heel erg De goede en de slechte stroop is goed. Nou, hoe waarschijnlijk het ook klinkt, er zijn personages die wel blij zijn met het illegale schieten van zwijnen en varkens. Laten we even luisteren naar Angry Birds. <truid> Daarmee ja, komen we aan bij onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Hans Mirk. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Uh, ik ook. Het heet Inflammatie. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Bij oorwoudgeluiden niet van het veld lopen. Ik zit iedere dag op een andere stoel. De stoel van een scheidsrechter, een supporter, van een dikke voetballer. En iedereen kan wethouder worden. Het is lekenbestuur. Je moet af en toe op een andere stoel gaan zitten. Het contact met de inwoners is niet meer van deze tijd... Een boeggeroep is gevaarlijk, dan word je aangeschoten wild, vleugel lam. Boekhandels vallen juist af als ze te lang blijven zitten. Ze hebben geen buikvet meer, geen potten en pannen, maar contact maken, wifi en goede stoelen. Afvallen gaat via de hersenen, opstaan, niet blijven zitten. Het vet zit direct onder de huid, de huid, stropen en het wel over de oren. En wie niet meer gelooft, moet ergens anders mogen zitten. Magere beesten worden ziek geschoten, ze lopen weg bij oerwoudgeluiden. Stropers zijn lastig te pakken. Net als wethouders, voetballers, boekhandels. Ze gaan steeds op een andere plek zitten. Ja, en wij gaan dat ook maar doen dan nu. Lijkt me beter. Dankjewel Hans Merik. we zitten jouw gedicht op onze website. Dit is het dag.nu. En uh, wij danken onze gasten, Rudolf Bischop, Ewout Klei en Jan Otter. En na half vier de VPRO met, uh, met de villa. Goedemiddag, uh, Ger. Hallo Elsbeth. Wij gaan het hebben over de georganiseerde misdaad met uh, criminoloog Twan Spapens. Want die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, en vooral in Brabant. En hij gaat onder andere in op Gerard Bouwman. En dat is de chef van de nieuwe nationale politie, zoals jullie weten. Die gisteren in het televisieprogramma Buitenhof zat. En hij zei daar dat het heel goed gaat met de aanpak van de georganiseerde misdaad. Hij was buitengewoon...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 Ouders in Den Haag krijgen na de geboorte van hun kind een brief met een uitleg over de regeling. In Landgraaf is een man van 51 opgepakt voor de dood van zijn vriendin. Hij meldde zich vanochtend bij de politie met de mededeling dat hij haar om het leven had gebracht. Agenten gingen na de melding naar het huis van de twee en vonden het lichaam van de vrouw. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton is weer aan de slag gegaan. De 65-jarige Clinton werd ruim een week geleden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een bloedplop in haar hoofd. Afgelopen woensdag werd Clinton uit het ziekenhuis ontslagen. En ten zuiden van Hannover heeft een 16-jarige jongen... met een lijnbus een ravage aangericht. Hij nam de bus gisteravond mee uit een loods... en raakte onderweg muren, hekken en een geparkeerde auto. De Duitse politie heeft de jongen aangehouden. De schade bedraagt zo'n 20.000 euro. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. AWB-verkeersinformatie op de A7 van Zaandam naar Den Oever... Dat bij Horen, een file van 2 kilometer. Tussen Horen en Horen-Noord is de weg helemaal afgesloten. De oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Texelblok. En ger jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Vila VPRO. Na vier uur hoort u ons panel Schuld en Boete over hoe moeilijk Nederlands het soms vindt om te beseffen dat internationale verdragen en Europese regels toch ook echt voor ons gelden. Daarvoor praten we met criminoloog Twans Papens... over de aanpak van criminele netwerken in Nederland... in het bijzonder in Brabant en omstreken. Waar loopt dat toch spaak? En hoe pak je de moderne bokkenrijders dan wel adequaat aan? En we beginnen met een prachtige nieuwe serie, Metropolis Radio. Deze week over roken en waar dat op de wereld nog kan... op welke manier dan ook. Uw reacties zijn zoals altijd welkom via onze site... www.villawpro.nl dit is Radio 1, Villa VPRO. Vloedzeugen in bauch, in bloed kerosine. Kein stroom houdt sie auf, onze Air Berlin. Die nase in wind. Vloedzeugen in bauch, in bloed kerosine. Kein stroom houdt sie auf, onze Air Berlin. Dat was het opzwepende bedrijfslied van de Duitse vliegmaatschappij Air Berlin. Om de werknemers een wij-gevoel te geven. Het is eigenlijk een fenomeen dat je eerder associeert... met de damalige DDR, de Sovjet-Unie of China... en zeker niet met het naoorlogse Duitsland. Er zijn inmiddels duizenden van dit soort bedrijfsliederen. We hadden er nog nooit van gehoord. Margriet Brandsma was jarenlang correspondent in Duitsland voor de NOS. Ze zit er nog bovenop. Het is haar eerste, misschien wel tweede, misschien wel eerste liefde. Hallo Margriet, kan jij dit fenomeen plaatsen? Ja, ik had het wel een beetje plaatsen. Ik moet je zeggen, ik had er niet van gehoord. Het is inderdaad uh, erg in opmars, heb ik begrepen in, in Duitsland. Het is inderdaad om personeel te motiveren. Het was in Duitsland natuurlijk uh, nooit zo heel erg ja uh, yeah, uh, not done, zeg maar, om, om samen te zingen. Hè, want dat uh, wordt in dat land toch nog altijd wel heel erg... Ja, geassocieerd met de oorlog, met het, met het nationaalsocialisme. Het feit dat dit nu kan, ja, dat verklaart volgens mij wel dat, het, dat Duitsland meer en meer een normaal land is geworden. Natuurlijk, die oorlog blijft altijd een rol spelen, maar dit soort dingen kunnen weer. Pas het in een patroon van meer zelfvertrouwen van het Duitsland durven zijn? Ja. Dat patroon, dat, dat, dat, is al, ja, dat zie je eigenlijk al langer. Ik heb het zelf heel duidelijk gezien in 2006. Toen organiseerde Duitsland het, het wereldkampioenschap voetballen. En dat werd een enorm succes. Hè? Duitsers waren echt verbaasd dat mensen uit de hele wereld het leuk vonden in Duitsland. En ze gingen opeens met hun eigen vlag weer zwaaien. Nou, dat was met name voor oudere mensen uh, iets wat absoluut niet kon. Maar jongere generaties die hadden zoiets van... Hé, hey, dat kan. We mogen weer trots zijn op dit land. Dat zag je toen echt gebeuren. En, dat heeft zich de afgelopen jaren wel doorgezet. Er is ook wel weer een soort trots ontstaan. Kijk nu ook naar de economische crisis. Duitsland is wel het land dat het ja, als een van de weinigen goed blijft doen. Trots zijn als Duitser, dat mag weer een beetje. Ja. En Wat voor uitingen ik, eh, zijn er nog meer? Dit zijn dan bedrijfsliederen. Wat voor uitingen zijn er nog meer? Nou ja, ik noemde al even dat, dat vlaggen. Ja? Uh, je, je ziet het ook als het gaat bijvoorbeeld om, uh, om, om, om, om dingen als sport. Hè. De uh, Duitse sporters worden echt ...veel en veel meer op handen gedragen dan een aantal jaren geleden. Het, ja, dat, dat, het zijn die uitingen die voor ons als Nederland heel normaal zijn. Hè. Als, als er een groot voetbaltoernooi of weet ik veel wat is... ...dan vinden wij het heel normaal om in het oranje te lopen. Duitsers vinden het pas sinds een paar jaar ook weer normaal... ...om eens in ja, wiet-zwart of uh, in, in, in de kleuren van hun vlag te gaan lopen. Dat, ja. Ja, die, die nationalistische dingen waar wij als Nederlanders nooit geen kwaad in zien waren tot een aantal jaren geleden in Duitsland... gewoon absoluut niet aan de orde, maar komen meer en meer terug. Ja, het is, dat is dan misschien zo, maar er zit toch een kleine keerzijde aan blijkbaar. Er is een man in Duitsland, componist en schrijver van die bedrijfsliederen... die zegt, uh, het neemt enorm toe de vraag daarnaar. En dat komt juist omdat het nu economisch niet zo goed gaat. Hè, dus we moeten een beetje motiveren. Maar, zegt hij, de meeste bedrijven houden die liedjes toch liever intern... juist uit angst dat ze bespot gaan worden... of dat ze beticht gaan worden van waar wij nu over hebben. Ja, dat, dat is altijd de reflex in Duitsland en die blijft uh, waarschijnlijk ook uh, tot in lengte vandaag uh, bestaan. Ik, ik stip het net al even aan. Het feit dat Duitsland een normale land is geworden, uh, aan het worden is, moet ik eigenlijk zeggen, zie je aan de ene kant. Aan de andere kant is er Standaard de reflex, kijk uit, kijk uit, buitenland zal ons altijd blijven zien als het land dat ooit die oorlogen is begonnen. Dat, je, dat speelt met name ook wel bij oudere generaties. Helmoet Smit, die oud-kanselier, die waarschuwt er voortdurend voor, bijvoorbeeld ook in de hele discussie over Duitsland als leidende, leidend land in die eurocrisis. Dan is Helmoet Smit de eerste die zegt van jongens, jongens, kijk uit, dat kunnen wij niet doen gezien ons verleden. Die reflex zal altijd blijven bestaan in Duitsland. En, ja, ik heb ook wel eens gezegd, en daaraan kun je zo goed zien dat dit Duitsland een heel ander land is dan het Duitsland uit, ja, meer uit, uit, uit de, de 20 30 40e jaren. Ja. Er is een soort zelfbescherming ingebouwd dat eigenlijk gewoon maakt dat het er gewoon ...volkomen democratisch land is geworden. Ja, je hebt al zo lang gewoond, hè? Hoe proef je dat nou persoonlijk? Is dit een gezond zelfvertrouwen van een volwassen Europees land? Wat volwassen Europees land? Zonder Duitsland geen Europa, zou je bijna kunnen zeggen. Eh, gezond dus, of moeten we uitkijken? Gezond. Ik geloof echt niet meer in uh, het Duitsland waar je voor moet uitkijken. Wat mij in die al die jaren dat ik in Duitsland heb gewoond zo ontzettend is opgevallen dat die Tweede Wereldoorlog nog in het dagelijks de, de Tweede Wereldoorlog in het dagelijks leven van Duitsers nog zo'n grote rol speelt. Er gaat daar geen dag voorbij of er wordt wel in een krant op een, een opiniepagina over gediscussieerd. Op televisie blijf je voortdurend. Documentaires zien over die Tweede Wereldoorlog. Het besef dat er iets is gebeurd. wat absoluut ja, fout is. wat een land tot in lengte vandaag zal blijven achtervolgen. dat is zo diep doorgedrongen. dat ja, ik, zou, ik, ik vind Duitsland. en dat is echt een van de groot, ja, misschien wel, uh, grootste ontdekkingen. die ik heb gedaan. in de jaren dat ik in Duitsland woonde. Duitsland is een gewoon land geworden. Margit Bransma, dankjewel. Dit was Margit Bransma. we hadden het over de opkomst van het Duitse bedrijfslied. Dankjewel. Tijd voor een, een nieuwe reeks wonderlijke ware verhalen in één minuut. En de komende twee weken gaat het over de school. Eén minuut, de school. Ja, hun lopen er netjes bij dan ons. Wij ook een zware check en uh, hun puiken. Nou, wij hebben de broek normaal aan en niet op elkaar op uh, enkels hangen. Nee, die neuz van het hoofdbouw. Ja, dat havo en zo. Nou ja, die leren door en wij niet. Ja, wij zijn veel meer van het praktijk. Wij moeten gewoon niks van, van het boekje hebben, om het zo maar te zeggen. En ja, nou, die andere kant, dat is gewoon alleen maar boekjes. Laat was allemaal sneeuw, er nou, de sneeuwballen Boeren tegen de stadjes. Het praktijkgebouw tegen de theoriegebouw. Aan de linkerkant staan dan de boeren. En aan de rechterkant staan de mensen uit de stad. En dan... Uh, dan, dan wordt er sneeuwballen gegooid tegen elkaar aan. En dan... Uh, een en dan uh, zo hard mogelijk gooien. Maar met sneeuwballen gevechten uh, gaan er ook wel eens uh, krachten op de autos en zo. Ja, dat hebben wij niet gedaan. U hoorde 1 minuut gemaakt door Tjitske Musche. en Morgen een nieuwe schoolminuut. En alle minuten vindt u op vpro slash 1 minuut. Oké, okay, wij gaan verder met Metropolis Radio. Ook dit nieuwe jaar proberen heel veel mensen weer te stoppen met roken. En wereldwijd geven overheden die nicotineverslaafden een duwtje in de rug met streng rookbeleid en hoge accijnzen. Maar niet iedereen is daarvan gediend. Metropolis Radio onderzoekt deze week hoe het elders in de wereld is gesteld met de roker. Vandaag beginnen we in New York, waar de hoge tabaksprijzen tot creatief activisme leiden. En vandaag in Brooklyn waar ik op bezoek ga bij Audrey Silk die in haar eigen achtertuin tabaksplanten verbouwt. It's a lot of work but it's not difficult work, it's only time consuming. It is not illegal to grow tobacco, you just can't sell it. Audrey vindt dat iedere burger zelf mag beslissen of je rookt of niet. De overheid moet zich daar volgens haar niet mee bemoeien. We lopen naar binnen, want ze gaat me laten zien waar ze daar uh, tabaksplanten heeft hangen, om ze te laten drogen. This is the last of what I've picked. There's not enough room down here for all my leaves from all those plants. So as leaves dry that I've picked maybe three weeks earlier, I'll pull those off to make room for the new leaves I'm going to be picking. Um, so do I want my basement lined with leaves? No. But um on principle I will go to these lengths. Burgemeester Bloomberg van New York heeft een groot aantal regels ingesteld die op zijn zacht gezegd roken niet echt aantrekkelijk maken. Zo betaal je heel veel geld voor een pakje sigaretten. En je mag bijna nergens meer roken. Mayor Bloomberg and his ilk are trying to bend me to their will to conform to behave in a way they say is the right way to behave, and that is to not smoke. Now, I am not denying or arguing that primary smoking doesn't carry risk. I think it's been exaggerated, but I agree that it's risky. Now, as an adult, leave me alone to make that choice. I call my tobacco plantation, if you want to say that, uh, Screw you, Bloomberg Gardens. And as I'm doing this process, I'm repeating in my head or even out loud, "Screw you, Bloomberg. Screw you, Bloomberg." It's my incentive to keep going. Ordo heeft een heel handig apparaatje waar ze er eigen tabak in kan stoppen, en zo kan ze er eigen sigaretten maken. Pak je sigaretten uit de winkel koopt Ordo al lang niet meer. Want die zijn door de belastingen zo duur geworden dat ze niet meer te betalen zijn in New York. They go for twelve uh, dollars a pack. Some places fourteen dollars a pack. It's almost not about smoking anymore. It's simply civil liberties. Where does it stop? You have to put your foot down. Yeah, I'm Audrey Silk, and Audrey Silk has decided she wants to smoke. And and how dare you try to make me stop? Een bijdrage van Ilja Willems. En morgen gaan we naar de Turkse hoofdstad Ankara. Daar geldt sinds kort een heel streng rookverbod in de horeca. En dus spelen café-eigenaar en controleur een kat- en muisspelletje. De inspecties beginnen aan de uiteinden van de straat. En aangezien wij in het midden zitten, informeren ze ons meteen. En dan kunnen wij het bewijs vernietigen. Dat hoort u morgen in Metropolis Radio. We gaan praten met Twan Spapens, hoogleraar criminologie, gespecialiseerd in georganiseerde misdaad en misdadige netwerken. Hij deed bijvoorbeeld onderzoek naar ecstasy-netwerken in het zuiden van het land, illegale wietelt en illegale wapenhandel. Twan Spapens, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we willen dus met u praten omdat er de laatste tijd veel aandacht is voor die uh, georganiseerde misdaad. Neem nou burgemeester Van Gijzel van Eindhoven. Die pleitte eind vorig jaar voor rechters die gespecialiseerd zijn in de georganiseerde misdaad. Omdat het uh, fenomeen steeds complexer wordt. En gisteren zat de nieuwe chef van de nationale politie Gerard Bouwman in Buitenhof, het televisieprogramma. En hij zei dat het behoorlijk goed gaat met de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Hij was enorm optimistisch. Bent u dat met hem eens? Heeft u daar reden voor? Uh, nou, er is natuurlijk wel het uh, nodige aan uh, plannen gemaakt. Hè. Dus uh, de, de minister van Veiligheid en Justitie die, uh, heeft besloten dat er uh, uh, in de komende jaren uh, twee keer zoveel criminele samenwerkingsverbanden, uh, criminele bendes, moeten worden opgerold. Dus er is uh, wel een open aandacht voor, maar... Om nou te zeggen dat, dat alles van een leien dakje gaat... dat is me toch iets te, te, te veel van het goede. Want wat gaat er dan niet van een leien dakje? Want u, u, u zegt het eigenlijk al, hè? er zijn plannen. Ja. Er is nog niet echt iets wij gerealiseerd. Wij hebben ons voorgenomen om het dubbele werk te leveren. Maar ja, als de crimineel zegt wij niet, dan sta je mooi in je hemd. Waarom bent u sceptisch? Kortom, uh, Nou kijk, uh, uh, uh, tot op heden, en dan praat ik even voordat de nationale politie effectief werd. Hè, dus eigenlijk per uh, 1 januari uh, was het zo dat uh, veel politiekorpsen, regionale politiekorpsen, kampten met een behoorlijk tekort aan menskrachten en middelen als het ging om die opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit. Uh, dus ja, uh, er is vooral een capaciteitsprobleem. Uh, hopelijk wordt dat met de nationale politie waardoor het toch iets gemakkelijker wordt om met, met mensen te schuiven... en uh, van de ene regio naar de andere capaciteit over te brengen. Uh, allemaal wat makkelijker, maar ja over het algemeen kun je toch zeggen dat de aandacht nog steeds heel sterk gericht is op blauw op straat, ja. en toch op wat minder op de, de minder zichtbare criminaliteit waar de burger dan zogezegd niet direct last van heeft. Nee, we hebben een, uh, een juridisch panel vanmiddag ook weer, en daar gaat het met enige regelmaat over dit onderwerp, en er is altijd een overeenstemming in mening over wat je moet doen. En blauw op straat is niet het middel, maar meer rechercheurs. Vindt u ook, bent u dat ermee eens, dat je geen gespecialiseerde rechters moet hebben, zoals van Gijzel wil, de burgemeester van Eindhoven, maar gespecialiseerde rechercheurs? Uh, nou, ik, ik kan me op, op zich wel voorstellen waar die opmerking van, uh, van de burgemeester van, uh, van Gijzel vandaan komt. Uh, kijk, wat je natuurlijk uh, met name hier in het zuiden van Nederland ziet, is een enorm uh, probleem als het gaat om uh, wietteelt. En uh, ja, rechters die, die toch uh, in grote zaken... Hè, waar politie en justitie jaren aan gewerkt hebben... en waar het gaat om criminelen die precies dezelfde technieken toepassen... als degenen die met heroïne, cocaïne of met ecstasy bezig zijn. Die even gewelddadig zijn. Hè, maar als dat voor een rechter komt, of voor een rechtbank komt... Mm. Uh, toch nog steeds uh, tamelijk bescheiden straffen opgelegd krijgen. En dat, uh, ja, dat heeft dan toch waarschijnlijk nog steeds iets te maken... met het feit dat men denkt van het is maar wiet. Hè? Mm. En maar denkt u nou, je... nou werkelijk dat een rechter dat denkt? Een rechter kijkt toch gewoon naar wat hij voorgeschoteld krijgt... van die recherche waar Gerrit over heeft en van dat recherchewerk. En dan kan je toch niet zeggen, ja, het is goed werk en eigenlijk zou ik dit moeten doen, maar ach, het is maar wiet. U schetst een naïeve persoon. Uh, nou, het, ik moet zeggen dat uh, uh, het heeft natuurlijk ook jaren heeft gekost hè, uh, om het probleem van die wietbendes van überhaupt op de agenda te krijgen. Uh, toen ik in 1998 in onderzoek deed in, in Den Bosch en omstreken werd dat toen al als een groot probleem beschouwd. En het heeft ongeveer tot, tot 2010 geduurd... voordat ook het Openbaar Ministerie en, en de politie daar breed van overtuigd raakten. En overigens nog steeds niet overal in Nederland. Ja. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen... dat rechters daar ook even wat moeite mee hebben om die slag te maken. Uh, van Gijzel die noemt zelf nog een paar andere voorbeelden van fouten door rechters wegens het gebrek aan ervaring met georganiseerde criminaliteit. Een rechtszaak tegen een uh, van internationaal <coughs> drukhandel verdachte Eindhoven naar A de Jong. Aran de Jong, je mag zijn naam tegenwoordig noemen. Die, werd, uh, een paar keer voor, uh, die heeft een paar keer geprobeerd om vrij te komen. De derde keer lukte dat. Vervolgens werd hij tien dagen voor het proces werd doodgeschoten. En dat wijt van Gijzel, dat dus één van de twee voorbeelden. Dat wijt van Gijsel aan gebrek aan ervaring. Want een ervaren rechter had dat nooit. Ooit ja, ik kan moeilijk uh, beoordelen hoe dat in individuele gevallen uh, gebeurd is. Ik ken deze zaak niet, uh, niet mm. inhoudelijk. Uh, kijk, wat je wel ziet is dat natuurlijk uh, uh, rechters... en daar zijn ze op zich natuurlijk ook voor... Uh, uh, sterk geneigd zijn om, uh, uh, nou ja, in, in sommige gevallen wel eens geneigd zijn... om um, wat er meegaan uh, op te treden. Ja. Laten we even teruggaan nu naar, naar de regio waar u nu ook zit. Brabant, maar ook Limburg, het zuiden van Nederland. Daar zijn nogal wat criminele netwerken. U noemde al even die Wietelt, wat daar een probleem is. Uh, schets, schets eventjes, uh, ja, de misdaad daar, dat is wat breed. Maar om wat voor netwerken of echte georganiseerde criminaliteit gaat het daar? Ja. Ja, die criminele infrastructuur van Brabant. Uh, nou ja, goed, dat kun je inderdaad zien als een netwerk uh, van personen... waarin eigenlijk uh, uh, aan de onderkant de, de eenvoudige kwekertjes uh, zitten. Uh, de mensen die, uh, die hen drogen, die het transporteren, die de, de, de, de, de planten knippen. Uh, en aan de bovenkant uh, uh, degene die echte handelscontacten hebben... met het buitenland of met uh, coffeeshops in Nederland. Uh, en die het spul op uh, grote schaal inkopen en verkopen. En daar dus uh, behoorlijk uh, veel geld mee uh, verdienen. Ja, dat is, uh, dat is uh, wiet. Uh, ik heb wel eens gezien, op, ik meen dat ik het zelfs gezien heb op tv... Uh, dat het ook uh, aan, uh, stiekem uh, gekweekt wordt op uh, kale plekken in, in maïsakkers. En dat die boer daar geen eens weet van heeft. Gebeurt dat nog steeds? Ik vond dat wel iets voor een film... Uh, nou ja, dat, uh, dat gebeurt inderdaad. Uh, het is, uh, de laatste tijd kan ik me niet zo voorbeelden voor de geest halen dat, uh, dat er weer wiet in Maïsvelden ontdekt is. Maar we hebben dan ook een aantal slechte zomers gehad. <laughs> maar hey, in, de ja. warme, in de warme zomers van uh, twee, drie jaar geleden uh, uh, was dat inderdaad het geval. Ja. Maar u, u schetst nu, hè, dat, zeg maar even heel heel kort en breed, zo'n crimineel netwerk... dan begin je, wat u al zei, bij gewoon de gewone kwekers of telers... en mensen die de boel een beetje knippen en noem maar... tot aan de top die daadwerkelijk misschien zelfs internationaal handel drijft. Dat is nogal een verschil, zou ik zeggen. Nou begrijp ik die rechter zo langzamerhand ook weer. Wie, je, je kan wel allemaal voor eenzelfde, in eenzelfde crimineel netwerk zitten... maar het is misschien niet allemaal even vergelijkbaar misdadig... Nou, kijk, het, het gaat natuurlijk niet. Uh, de mensen die uh, aan de onderkant in zulke groeperingen zitten, die, uh, uh, die de hand- en spandiensten verlenen, die krijgen inderdaad nog niet eens die, die, uh, die zware celstraffen. Maar zelfs voor uh, de top van nou, een van die groeperingen in, in het Eindhovense een aantal jaren geleden. Uh, waar inderdaad een jaar lang opsporingsonderzoek naar gedaan was. En uh, wat overigens begon, uh, dat onderzoek met een, uh, met een aanslag die vergelijkbaar is als die op het gemeentehuis in Waalden. Mm -hmm. eh, dus waar een woonhuis binnengereden werd met een auto die in brand gestoken werd. Uh, nou ja, hè, dat was de aanleiding voor het onderzoek. Yep. En uiteindelijk heeft die, uh, die aanslag is niet bewezen geworden. Maar uh, de goede man die heeft uh, in eerste instantie de hoofdverdachte... in eerste instantie vier jaar gekregen en in hoger beroep uh, twee en een half. Nou ja, mm. Dat zijn natuurlijk straffen waar, waar dat soort mensen totaal niet uh, van onder de indruk is. Nee. Nou, dit, dit, dit is dan uh, uh, Wiet. Uh, uh, zo, wil ik het even, zo meteen wil ik het even hebben over andere takken van sport en de misdaad. Maar even nog die netwerken. Hè? Hoe, waar kan je nou, hoe, hoe moet ik het nou voor me zien? Uh, New York wordt gedomineerd al sinds de jaren 20 door vijf grote misdatenfamilies. De Gambino's, de Genoveses, Luciano enzovoort. Kun je die families in Brabant daar een beetje mee vergelijken? Of is het lachwekkend? Um, nou ja, kijk, er zijn hier ook uh, uh, uh, criminele families. En dan, hè, kijk, een familie, een maffia-familie. dat is natuurlijk geen echte familie. Die zijn niet allemaal uh, uh, gerelateerd aan elkaar. Nee, maar goed, ze um, noemen het zo, hè, crime families. Ja, ja goed, hier ten. heb je natuurlijk ook wel uh, uh, netwerken van uh, wat je dan zeg maar uitgebreide families, uh, vrienden, uh, et cetera, kunt, uh, kunt noemen. Uh, waarin de misdaad uh, zo'n beetje van vader op zoon of vader op schoonzoon... Uh, maar is er overgaat. ook een hiërarchie, dat bedoel ik eigenlijk. Is er een, uh, een capo die toet die capi, hè, uh, en met daaronder uh, uh, uh, captains enzovoort... en daaronder soldiers en dan geassocieerde misdadigers. Een tamelijk hiërarchische opbouw. Doet zich dat in Brabant ook voor? Nee, je moet, je moet het hier meer zien als losse, losse netwerken... van mensen die uh, ja, in, in allerlei samenstellingen actief zijn. Hè. Dus je hebt Jantje, Pietje en Klaasje, ik noem maar wat. En uh, vandaag is Jantje met Pietje in zaken. En uh, morgen zijn Klaasje en, uh, en Jantje uh, bezig. En zo wisselt dat eigenlijk uh, al nagenlang uh, de criminele projecten... tussen aanhalingstekens waar ze mee bezig zijn. nu zegt het um, net al, het zijn van die sociale netwerken... die al generaties lang meegaan in de ene... En een keer is dit en de andere keer is dat. En er komt dus een vriend bij of er gaat dus een, een, een, een zoon af. Weet ik niet. Mm -hmm. Maar is het nou werkelijk, kan je zeggen dat het echt diep goed crimineel georganiseerd is? Of is het gewoon toevallig Gelegenheids, een gelegenheidsvriendenclub? Die, die toevallig allemaal hetzelfde op toog hebben. Nee, dat zijn wel mensen die, uh, kijk het is niet, uh, niet te vergelijken met een, met een bedrijf. Hè. Zo moet je het niet zien. Het is, uh, het is veel meer uh, uh, rommelig georganiseerd. En uh, nou ja, dat is als het gaat om uh, criminaliteit en, en zeker drugshandel ook niet zo nodig. Omdat de winsten zo groot zijn dat het ook allemaal niet echt heel erg efficiënt hoeft te worden georganiseerd. Um, maar het zijn natuurlijk wel netwerken he, die, die uh, net wat u zegt, gewoon al jaren uh, in stand blijven. En uh, waarvan iedereen he, die in de opsporing zit en die al wat jaren meeloopt ook zo'n beetje het plaatje wel kan tekenen. Nee. Uh, maar ja, waar we desondanks gewoon toch heel erg veel moeite mee hebben... om die uh, uh, uh, klein te houden, zal ik maar zeggen. Ja, we hadden het over de drugshandel. Uh, daar wordt veel geld mee verdiend. Ik noemde al ook, u heeft onderzoek gedaan, naar illegale wapenhandel. Nou is dat uh, nummer na mensenhandel is dat nummer één in de wereld van de misdaad... waar je het meeste geld mee uh, verdient. Is dat ook grootschalig in Brabant? Nou, kijk, die grootschalige wapenhandel, dan moet je echt uh, denken aan conflicten in Afrika en uh, andere landen waar echt burgeroorlogen worden, worden uitgevochten. Daar valt met wapenhandel het uh, grote geld te verdienen. Ja. Uh, voor wat betreft uh, uh, een land als Nederland uh, is de illegale wapenhandel is, is vrij beperkt. Hè. En uh, de afzet zit hem met name inderdaad in het criminele circuit. Ja, ja. ja het is gewoon elkaar uh, bevoorraden. Uh, ja, nou ja, ze zien het eigenlijk meer als gereedschap. Hè. Het is uh, bedoeld ja. om jezelf te kunnen beschermen eigenlijk, zo, zo zien ze ja. dat. Nu is er een tijdje geleden een taskforce opgericht, B5... die zich speciaal bezighoudt met die uh, georganiseerde misdaad. en de uh, woordvoerder daarvan In Brabant, precies. B5 staat op, op Brabant, neem ik aan. En 5 op die grote steden daar. Zo. Mm -hmm, en die zijn ja. ook buitengewoon tevreden met zichzelf, hoe dat allemaal gaat. En ze hebben best, uh, meer netwerken opgerold dan een paar jaar geleden. het gaat buitengewoon goed. Bent u daar ook sceptisch over of zegt u nee, dat is wel een mooi initiatief? Nou, die aanpak is inderdaad een mooi initiatief. Hè? Vooral ook omdat het uh, op een integrale manier gebeurt, zoals dat heet. Dus het is niet alleen de politie, maar ook de gemeente, uh, de belastingdienst. Dus eigenlijk allerlei partijen die uh, die drempels kunnen opwerpen... Voor, uh, voor die wietcriminelen. Met name dan, maar goed, hè? zoals ik al zei... er zit gewoon ook een grote verbevenheid met ecstasy, met, uh, met harddrugs... met andere, andere uh, vormen van zware criminaliteit... Um, dus die, die aanpak is in elk geval uh, uh, uh, uh, ja, in, is succesvol, hè, of kan succesvol zijn als je dat op een goede manier doet. Nee. Um, ja, het, het kost alleen wel tijd om, uh, uh, om dat allemaal op de rails te zetten. Vooral ook om uh, daarbij elke partij gewoon de prioriteit uh, voor vast te houden. Maar dat werkt nu inmiddels dus wel daar in die B5, of niet? Dat of kunnen ze iets verbeteren eraan? Nee, dat, dat werkt. Uh, oh. dus, uh, maar goed, er blijven altijd natuurlijk grote discussiepunten over of uh, verschillende overheidsinstanties wel informatie met elkaar kunnen uitwisselen of niet. En nou ja, dat, uh, daar kun je twintig juristen aanzetten die zeggen dat het mag. Maar er, er is altijd wel, wel iemand die denkt het beter te weten. Nou ja, en dat soort discussies heb je ja. wel voortdurend in dit soort samenwerking. Zijn er instrumenten, de wettelijke instrumenten voldoende? Je hebt, een, je hebt een wet die bij de, uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Een wet waarin bijzonder opsporingsmethoden. ...methodes geregeld wordt. Dat ga, als je dat leest, dat gaat behoorlijk ver. Zegt u daar, dat is voldoende of moet dat aangescherpt worden? Nee, je hebt, uh, wettelijk heb je, heb je allerlei mogelijkheden. Hè? Dus daar, mm. uh, daar zit in eerste instantie niet het, het, het probleem. Het zit hem vaak meer in uh, de, de capaciteit, de menskracht en de middelen... ...die uh, met name vanuit de politie daarvoor worden, worden vrijgemaakt. En uh, nou ja, uh, daar zit altijd, altijd de eeuwige discussie uh, van moet je inderdaad uh, een heleboel uh, uh, prioriteit geven aan criminaliteit die eigenlijk niet zo heel erg zichtbaar is. Of moet je dan toch uh, uh, mensen in uniform op straat laten lopen zodat iedereen kan zien dat de politie aanwezig is. Uh? Dus dat blijft in Nederland gewoon een enorme discussie en... Uh, ja. Uh, nou ja, nou, dat, uh, in, in, in dat hele stelsel van bijzondere opsporingsmethodes is ook geregeld dat uh, een infiltrant bijvoorbeeld strafbare feiten mag plegen om geloofwaardig uh, te blijven. Vindt u dat, een, uh, vindt u dat uh, acceptabel en nuttig? Nou, die die uh, regeling die ken ik eerlijk gezegd niet. Uh, we zijn in Nederland juist uh, ontzettend uh, terughouden met het inzetten van, uh, van infiltranten. Uh -huh. Kijk, burgerinfiltrant is sowieso uh, sinds de IRT-affaire natuurlijk uh, niet, uh, niet meer uh, Ja, Maar er wordt mogelijk. wel weer over gesproken. het is politiek bespreekbaar inmiddels weer, hè? Ja, uh, maar goed, uh, er zijn natuurlijk altijd speciale gevallen waarin je dat wel kunt overwegen. Hè. Dus uh, met name ook wanneer het operaties zijn vanuit het buitenland. Eh, dus stel uh, dat, uh, dat een Italiaanse infiltrant uh, in Amsterdam moet komen spreken... over een, over een bepaalde deal, dan, dan mag die volgens de huidige wetgeving... als het een burger is, uh, mag die uh, in Nederland dus niet actief zijn. Nou, dat, dat geeft vaak enorme problemen. Want ga dan maar eens uitleggen waarom die man niet naar Amsterdam kan. Ja, ja. Eh, maar, Ik ga eh, u even onderbreken, meneer Spapens. We gaan even luisteren naar het nieuws en naar weer en verkeer. Maar blijft u zitten, want na vieren komen wij terug met ons panel Schuld en Boete. En dan praten we ook nog even met u verder. Tot zometeen. Okay.